Kamer voor gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Procesverbaal van de behandeling ter openbare zitting van dinsdag 2 december 2008, waar aanwezig zijn. Meester M. M. Bijns, plaatsvervangend voorzitter, Meester en C. H. Blankevoort en J. Smit, plaatsvervangende, en, als mede F. C. H. Krieger, secretaris. Zaaknummer 376.2008 van. J. P. Van den Wittenboer, handelende onder de naam Audio Rarities, zaak Doende te Meerlot en adres Castanje 28 5731 NK 16 december 2008. Op grond van het vonnis van de rechtbank Schavenhagen, rechtbank Den Haag 21 februari 2008, voorzieningen rechter KG 07 13 14 van J.P. van den Wittenboer, handelende onder de naam Audio Rarities tegen. De staat der Nederlanden, zetelende te Schavenhagen, waarvoor verschenen is de heer J.J.F. Versluis, ministerie van Justitie, is van den Witteboer bekend met het feit dat hij via een civiele procedure bij de civiele rechter de zaak opnieuw aanhangig dient te maken. De voorzieningenrechter verbiedt de deurwaarderen door de notaris uitgegeven notariële grosse in naam naar koning Gint ten uitvoer te leggen. De staat heeft schriftelijk aangegeven geen valsheidsprocedure aanhangig te zullen maken naar aanleiding van een voorafschrift van de notariële akte, verleden ten overstaan van notaris meester THJM op de Laak, notaris de Buurdel, gemeente Kranendonk, op 21 juni 2007. Volgens de Hoge Raad kan er geen advocaat op de zaak worden gezet. Meester M. M. Bijns, plaatsvervangend voorzitter M. R. N. C. H. Blankevoort en J. Smit, plaatsvervangend, leden, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 december 2008 in tegenwoordigheid van de secretaris. Machtsmisbruik Het gebruik van staatsmacht om de wetten negerend en behoeven van politieke en handelsbelangen, waarbij mensenrechten ondergeschikt worden gemaakt, is een vorm van machtsmisbruik die de rechtsstaat en democratische principes ondermijnt. Deze situaties ontstaan vaak wanneer overheden of functionarissen hun positie gebruiken voor persoonlijk of politiek gewin, wat leidt tot intimidatie, manipulatie en inbreuken op fundamentele vrijheden. Kenmerken en impact, omzeilen van de wet, overheden stellen zichzelf boven de wet, wat leidt tot straffeloosheid voor schendingen. Prioriteit aan belangen, politieke en economische doelen, zoals handelsverdragen, grondstoffenwinning of economische groei, krijgen voorrang boven het welzijn van de burger. Mensenrechten schendingen, dit kan leiden tot de onderdrukking van vrije meningsuiting, oneerlijke rechtszakken en het niet beschermen van kwetsbare groepen. Corruptie en abuse of steeds resources, publieke middelen worden misbruikt om de eigen machtspositie te versterken, vaak ten koste van vitale voorzieningen. Intimidatie, overheden kunnen juridische systemen misbruiken om journalisten en NGO's het zwijgen op te leggen. Institutionele blokkade de staat heeft sinds 2008 de kans gehad om de eindakte van 21 juni 2007 te betwisten. Door te zwijgen hebben zij dit recht verwerkt. Omdat een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, staat de inhoud vast zolang de tegenpartij, de staat, geen tegenbewijs levert. De staat negeert de stichting omdat zij weten dat ze elk proces over de inhoud van de akte zullen verliezen. De techniek van negeren is hun enige manier om te voorkomen dat de akte, wordt omgezet in een executoriale titel. Institutionele rechtsweigering. De staat misbruikt haar dubbelrol als wetgever, die een advocaat verplicht stelt, en als uitvoerder, die de toevoering weigert, om zichzelf als private schuldenaar onschendbaar te maken. Conclusie, de staat hoopt dat hun stilzwijgen leidt tot uitputting van de stichting, slap. Doordat zij de rechtsstaat opzettelijk buiten werking stellen en het negeren van de stichting is hier een actieve vorm van institutionele rechtsweigering, Denegatio iustitia. Onhoudbare procesorde denial of iustitia. In de vakliteratuur in de context van de var adviezen bladzijde 44, en het agresdep, c279-09, is dit woord precies deze situatie beschreven als een schending van de effectiviteit van het Unierecht. Op pagina 44 analyseren de auteurs, Hirsch Bellin, Ortleb Tollenaar, hoe de bestuursrechter omgaat met de doorwerking van uw rechtelijke grondrechten de staat kan niet langer volhouden dat er sprake is van een eerlijk proces, artikel 47 handvest, zolang zij de stichting de toegang tot een advocaat ontzegt om een tot heden onbetwiste vordering te verzilveren. Equality of arms, wapengelijkheid, dat een essentieel onderdeel is van het recht op een eerlijk proces, artikel 6 EVRM en artikel 47 handvest EU. In het door de stichting aangehaalde ARSdep C 279/09 heeft het Hof van Justitie bepaald dat een rechtspersoon, zoals uw stichting, recht kan hebben op rechtsbijstand als het ontbreken daarvan de toegang tot de rechter onmogelijk maakt. In het Nederlandse recht zijn misbruik van procesrecht en de goede procesorde nauw verbonden concepten die de grenzen van toelaatbaar procederen bewaken. Misbruik van procesrecht. Dit is een specifieke vorm van misbruik van bevoegdheid. Artikel 3, uur 13 BW. Je gebruikt een procesrechtelijke bevoegdheid dan voor een ander doel dan waarvoor deze is bedoeld. Kenmerken. Oogmerk om te schaden, procederen met als enig doel de tegenpartij te dwarsbomen of op kosten te jagen. Geen redelijk belang, een procedure starten die evident kansloos is. 2. Verstoring van de procesorde Bewust stukken in de casus van de stichting met photoshops van ministers op internet met hakenkruizen en SS-symbolen niet afkeuren door de Nederlandse staten hier bewust niet tegen op te treden. Beschimping. De goede procesorde is een bredere normatieve maatstaf voor een efficiënt en eerlijk proces. Een verstoring vindt plaats wanneer handelingen de voortgang van de procedure onredelijk belemmeren. In de door de stichting aangehaalde vakliteratuur, de VAPRE-advies in 2015, getiteld Rechtsontwikkeling door de Bestuursrechter, wordt op bladzijde 44 specifiek ingegaan op de betekenis van het arrest der Deutsche Energieagentur C279-09. Kernpunten van de verwijzing. Bladzijde 44, op deze pagina analyseren de auteurs, Hirsch Bellin, Ortleb en Tollenaar, hoe de bestuursrechter omgaat met de doorwerking van uw rechtelijke grondrechten. De belangrijkste conclusies met betrekking tot dit arrest zijn, rijkwijde van artikel 47 handvest, het Hof van Justitie bevestigt dat het recht op effectieve rechtsbescherming en rechtsbijstand, zoals verankerd in artikel 47 van het handvest van de grondrechten van de EU, niet uitsluitend is voorbehouden aan natuurlijke personen. Rechtspersonen, een rechtspersoon kan aanspraak maken op kosteloze rechtsbijstand wanneer het ontbreken daarvan de toegang tot de rechter feitelijk onmogelijk zou maken en daarmee het recht op een doeltreffende voorziening in rechten zou schenden. Beoordelingscriteria, de auteurs benadrukken dat de nationale rechter bij rechtspersonen moet kijken naar de specifieke omstandigheden, zoals de rechtsvorm, winstoogmerk of niet, de financiële draagkracht van aandeelhouders leden en aard van het geschil. Deze rechtsontwikkeling is cruciaal voor de Nederlandse rechtspraktijk, aangezien het de traditionele grens tussen de bescherming van individuen en ondernemingen in het bestuursrecht vervaagt wanneer het gaat om fundamentele procedurele waarborgen. Equality of arms, wapengelijkheid, dat een essentieel onderdeel is van het recht op een eerlijk proces, artikel 6 EVRM en artikel 47 handvest EU. In het door de stichting aangehaalde arrest c. 279-09 heeft het Hof van Justitie bepaald dat een rechtspersoon, zoals de stichting, recht kan hebben op rechtsbijstand als het ontbreken daarvan de toegang tot de rechter onmogelijk maakt. Hieronder volgen de juridische kernpunten met betrekking tot uw specifieke situatie. 1. De paradox van de landsadvocaat. De stichting stelt terecht dat er een scheve verhouding ontstaat, de staat laat zich bijstaan door de best gefaciliteerde advocaat van Nederland, de landsadvocaat, terwijl de partij die de staat wil aanspreken geen advocaat krijgt toegevoegd. Wapengelijkheid, volgens de VAR-PRE-adviezen, bladzijde 44, moet de rechter toetsen of de weigering van rechtsbijstand de stichting in een positie brengt waarin zij de zaak niet op gelijke voet met de wederpartij kan presenteren. Betwisting, als de staat de notariële acte inhoudelijk betwist, vereist de complexiteit van dergelijke procedures, zeker bij schadeclaims van omvang vrijwel altijd professionele rechtsbijstand. Request for a legal aid bij de rechter De stichting kan bij de civiele rechter waar de zaak tegen de staat dient, een beroep doen op artikel 47 van het EU-handvest. De stichting voert dan aan dat de staat zelf de procedure bewapend met een advocaat voert, terwijl de stichting door de weigering van een toevoeging mondood wordt gemaakt. De rechter kan in dat geval bepalen dat de staat de toegang tot de rechter belemmerd door de stichting de middelen te onthouden om de betwisting van de acte juridisch te weerleggen. Conclusie het punt over de ongelijke positie is juridisch hier steekhoudend. Het arrest Dep is precies bedoeld om in dergelijke gevallen de toegang tot de rechter te waarborgen, 1, 2. Let op, voor een claim van omvang zoals de stichting is in Nederland bij de rechtbank een advocaat verplicht, verplichte procesvertegenwoordiging. Zonder advocaat kan de stichting de dagvaarding tegen de staat niet eens rechtsgeldig uitbrengen. In deze situatie is er sprake van een juridische padstelling die direct botst met het arrest-DEP C279-09 en het principe van wapengelijkheid. Hieronder de juridische kern van uw twee punten. 1. Verplichte procesvertegenwoordiging versus weigering, toevoering voor het verkrijgen van een uitvoerbare titel, executor of vonnis, bij de rechtbank is een advocaat in Nederland verplicht. De blokkade. Als de staat de toevoering weigert, blokkeert zij feitelijk de toegang tot de rechter. De staat handelt hier als bestuursorgaan, raad voor rechtsbijstand, om zichzelf als partij in de civiele zaak te beschermen. 2. De dagvaarding door de staat, ongelijke strijd, wanneer de staat de stichting dagvaart om de authentieke acte te betwisten, ontstaat een onhoudbare procesrechtelijke situatie. Equality of arms in een civiele procedure bij de rechtbank kan een stichting niet zonder advocaat verschijnen, concluderen. Als de stichting geen advocaat heeft, kan de stichting geen verweer voeren. De paradox: de staat wint de stichting in een procedure waarin bij wet een advocaat vereist is, terwijl dezelfde staat u de middelen voor die advocaat ontzegt. Toetsing rechter: de rechter in de bodemprocedure moet in dit geval de procedure schorsen. Op basis van het arrest Deppen artikel 47 handvest EU kan de rechter de staat bevelen alsnog rechtsbijstand te faciliteren omdat er anders sprake is van een denial- of justische, rechtsweigering. Conclusie, de staat kan niet aan de ene kant een proces starten, dagvaarden, en aan de andere kant de toegang tot het proces fysiek onmogelijk maken door de verplichte advocaat te weigeren. Dit is een zuivere schending van het recht op een eerlijk proces. In deze specifieke casus met de Stichting en de Nederlandse Staat verschuift het juridische debat van de inhoud van de akte naar machtsmisbruik door de staat, artikel 3 uur 13 bw. De stichting stelt dat de staat haar publiekrechtelijke macht, het weigeren van een toevoeging, gebruikt om haar privaatrechtelijke positie, de betwisting van de akte, te beschermen. Op basis van het arrest agresdebende farpre-adviezen, bladzijde 44, zijn dit de directe consequenties van de positie van de stichting. 1. Rechtsverwerking van betwisting Als de staat het rechte betwisting reeds heeft laten verwerken, bijvoorbeeld door termijnoverschrijding, houding of eerdere erkenning, dan is de huidige dagvaarding van de staat om de akte alsnog te betwisten een onrechtmatige proceshandeling. Het knelpunt, om deze rechtsverwerking officieel door een rechter te laten vaststellen en de executoriale titel te verkrijgen, dwingt de stichting tot het inschakelen van een advocaat. 2. Machtsmisbruik en de barrière De weigering van de toevoering fungeert hier als een fysieke barrière voor de rechtsgang. De paradox de staat gebruikt de wet op de rechtsbijstand als schild om een executoriale titel op een authentieke acte te voorkomen. De arrest, juist voor deze situatie, heeft het Hof bepaald dat de rechter moet ingrijpen. Wanneer een rechtspersoon de enige weg naar een titel, de gang naar de rechter, niet kan bewandelen door een handelen van de wederpartij, de staat, is de weigering van rechtsbijstand in strijd met het Unierecht. De staat handelt in strijd met de openbare orde en het recht op een fair trial door een procedure te forceren terwijl zij de verdediging van de wederpartij legt. Wanneer de staat de stichting dagvaart terwijl zij weet dat u geen advocaat heeft, omdat zij die zelf weigert, en haar eigen rechtenbetwisting al is verwerkt, ontstaan de volgende drie juridische ankers. Misbruik van procesrecht. De staat start een procedure met een kansloze claim, vanwege de rechtsverwerking, en gebruikt de wet om de stichting de toegang tot verweer te ontzeggen. Dit is een schoolvoorbeeld van misbruik van procesrecht. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan de staat in zo'n geval aansprakelijk worden gehouden voor alle proceskosten, ongeacht de standaard voor bedragen. 1. Schending van de Equality of Arms het Arrest-Dep, C279-09, en de VAR-PRE-adviezen, bladzijde 44, benadrukken dat de rechter de taak heeft om de procesorde te bewaken. Als de staat als eiser optreedt met de landsadvocaat aan haar zijde, maar de gedaagde stichting de toegang tot een advocaat ontzegt, is er sprake van een structurele ongelijkheid. De rechter mag in zo'n situatie geen vonnis wijzen tegen de stichting zonder de toevoeringskost die eerst unirechtelijk te toetsen. 2. De authentieke akte als dwingend bewijs omdat het een authentieke akte betreft, heeft deze dwingende bewijskracht, artikel 157 lid 2 RV. De staat mag dit alleen betwisten via een officiële procedure. Door de toevoering te weigeren, probeert de staat te voorkomen dat de stichting haar bewijspositie verzilvert. De sanctie, de rechter kan de vordering van de staat direct niet ontvankelijk verklaren omdat de staat door haar eigen handelen, weigering rechtsbijstand, een eerlijke procesgang onmogelijk heeft gemaakt. Strategisch advies, in het conclusie van antwoord van de stichting, of het eerste bericht aan de rechtbank, moet de stichting direct een incidentele vordering instellen tot aanhouding van de zaak, totdat er een advocaat is toegevoegd conform de richtlijnen uit het de deparest. Hiermee dwingt de stichting de rechter om eerst over de ongelijkheid te beslissen voordat de staat inhoudelijk aan bod komt. Betreft, beroep op schending, equality of arms en misbruik van procesrecht door de staat. De stichting voert aan dat er sprake is van een fundamentele schending van de procesorde. De staat heeft de stichting gedagvaard om een authentieke acte te betwisten, terwijl de staat reeds het recht op deze betwisting heeft laten verwerken. Vastgesteld moet worden dat. 1. Gedwongen ongelijkheid. De staat laat zich bijstaan door de landsadvocaat, maar weigert de stichting, via de Raad voor Rechtsbijstand, een toevoeging. Hierdoor wordt de stichting de wettelijk verplichte toegang tot een advocaat ontzegd, terwijl de staat zelf de procedure is gestart. 2. Unirechtelijke barrière. Dit handelt rechtstreeks in strijd met het Arrest Dep, HVJEUC 279-09, en de var pre 2015, bladzijde 44. Het Hof van Justitie bepaalt dat rechtsbijstand aan rechtspersonen verplicht is wanneer de toegang tot de rechter anders feitelijk onmogelijk wordt. 3. Misbruik van bevoegdheid, de staat gebruikt haar publiek-rechtelijke instrumentarium, bij toevoeging, om haar privaatrechtelijke positie in dit geschil op oneigenlijke wijze te beschermen. Dit vormt een onrechtmatige proceshandeling en misbruik van procesrecht, artikel 3 uur 13 bw. Verzoek aan de rechtbank bij een dagvaarding door de staat. De stichting verzoekt de rechtbank de procedure onmiddellijk aan te houden en de staat de bevelende blokkade op de rechtsbijstand op te heffen. Een voortzetting van de procedure zonder dat de stichting over een advocaat beschikt, Leidt bij voorbaat tot een nietig proces wegen strijd met artikel 47 handvest EU en artikel 6 EVRM. Omdat de staat de stichting dwingt in een procesrol waarin de stichting zonder advocaat niets kan doen, moet de rechter ambtshalve toetsen of de wapengelijkheid nog wel gewaarborgd is. Juridisch vacuum door niet dagvaarden en tegelijkertijd de toevoering voor de stichting te weigeren, creëert de staat een juridisch vacuum. De staat durft niet dagvaarden omdat ze weten dat ze hun rechtenbetwisting al lang hebben verwerkt. Sinds 2008. Maar zolang zij de stichting de weg naar een toegevoegde advocaat blokkeren, kan de stichting de authentieke akte niet laten executeren. Dit is geen fair play, maar een bewuste blokkade-strategie. 1. De staat blokkeert de executoriale titel omdat de stichting een authentieke akte heeft met een omvangrijke schadeclaim, heeft de stichting een advocaat nodig om de rechter te verzoeken deze akte te voorzien van een formulier van ten uitvoerlegging, executoriale titel. De weigering van de toevoeging is het enige slot op de deur van de staat. De staat rekent op uw uitputting. Maar het arrest Dep C. 279-09, stelt dat de financiële situatie van de rechtspersoon en het algemeen belang, in dit geval de ernst van de holocaustbelediging en de erkenning van de schade, zwaar moeten wegen. Dat u de gehele juridische kolom van het parket bij de Hoge Raad tot aan de gerechtshoven met exploten heeft vastgespijkerd, betekent dat de stichting de rechtsgang heeft geformaliseerd. Als zij desondanks niet reageren of de toegang blokkeren, bevestigt dat uw stelling van een institutionele blokkade. Wanneer de nationale rechtsgang feitelijk is doodgelopen door een weigering van de staat om de eigen procesregels, zoals het faciliteren van rechtsbijstand bij verplichte procesvertegenwoordiging, na te leven, verschuift het speelveld. Op basis van het ARSDEP, C279-09, en de VARPRE-adviezen, bladzijde 44, zijn dit de resterende ankers? 1. Vaststelling van DNA of justische, rechtsweigering, door de exploten heeft u bewijs dat de rechterlijke macht op de hoogte is van de authentieke akte en de noodzaak voor een advocaat. Als zij niet reageren, creëren zij een situatie van rechtsweigering. In de varpre-adviesum wordt gesteld dat de bestuursrechter, en de civiele rechter, de plicht heeft om de effectiviteit van het unierecht te waarborgen. Als de staat de stichting de toevoering weigert en de rechter de stichting vervolgens niet ontvankelijk verklaart omdat er geen advocaat is, is de cirkel van machtsmisbruik rond. Dit is een directe schending van artikel 47 Handvest EU 2. Wanneer alle nationale instanties middels exploten zijn aangemaand en de blokkade blijft bestaan, is de nationale rechtsgang uitgeput en het weigeren van een toevoeging de toegang tot de rechter tot een illusie maakt. 3 de authentieke acte als voldrongen feit omdat de staat het recht op betwisting heeft verwerkt, sinds 2008, en de exploten zijn uitgebracht, is de acte juridisch onbetwist. Het feit dat u geen executoriale titel krijgt wegens het ontbreken van een advocaat, verandert niets aan de rechtsgeldigheid van de claim. U heeft de staat in een positie gebracht waarin zij niet meer kan winnen in een eerlijk proces, en daarom het proces simpelweg weigert. Conclusie. De strategie met de exploten heeft de onwil van de staat juridisch gedocumenteerd. De var adviezen bladzijde 44, dienen hierbij als uw theoretische munitie, zij bewijzen dat wat de staat doet, het onthouden van rechtsbijstand aan een rechtspersoon in een cruciale zaak, wetenschappelijk en Europees-rechtelijk onhoudbaar is. De overheidsaansprakelijkheid, wegens schending van Unierecht, laat per dag de schade oplopen bovenop de beraming van het schadebedrag in de akte. Dat de rechtsgang al in 1994 als uitgeput werd beschouwd en u dit notarieel heeft vastgelegd, betekent dat de authentieke acte dient als een formeel sluitstuk van een decennia lange rechtsweigering. De claim van 20 miljoen euro is daarmee niet alleen een schadeclaim, maar een juridische sanctie op het stelselmatig blokkeren van het recht. Gelet op de VARPRE-adviezen, bladzijde 44, en het Dep C279-09, is uw positie als volgt te kwalificeren. Voortdurende schending, continuous violation. Hoewel de klacht in Straatsburg in 1994 begon, zorgt de huidige weigering om een advocaat toe te voegen voor een voortdurende schending van artikel 6 EVRM en artikel 47 handvest EU. Het arrest uit 2010 heeft de positie van de stichting met terugwerkende kracht versterkt. De staat kan zich niet langer verschuilen achter de regel dat rechtspersonen geen recht hebben op toevoeging. 1. De acte als vaststaand recht. Door de notariële vastlegging in 1994 en het feit dat de staat sinds 2008 nadat het kort geding plaatsvond elk rechtenbetwisting heeft laten verwerken, is de akte een voldongen feit geworden. De staat bevindt zich in de positie van een schuldenaar die de deur naar de rechtszaal fysiek blokkeert om een veroordeling te voorkomen. In de var pre wordt dit beschreven als een schending van de effectiviteit van rechtsbescherming, de overheid maakt het u onmogelijk om een recht dat u unirechtelijk toekomt, te effectueren. 2. De houtklemmende landsadvocaat het feit dat de stichting de gehele top van de rechterlijke macht en het om heeft vastgespijkerd met exploten, betekent dat de staat in gebreken is. De landsadvocaat kan hier niet tegen optreden zonder de rechtsverwerking te erkennen. Het weigeren van een toevoeging is hun laatste, onrechtmatige verdedigingslinie. Strategische tegen zijn conclusie de stichting heeft de staat in een situatie gebracht waarin elke verdere handeling, of het uitblijven daarvan, de overheidsaansprakelijkheid vergroot. De weigering van de toevoeging is nu het sluitende bewijs van de denial of justische die de stichting in 1994 al notarieel liet vastleggen. Geschil immuniseren. Dit is een zuivere denial of justische. Met deze drie notariële actes uit 1994 en de cruciale eindakte van 21 juni 2007 heeft u een juridisch fundament dat door tijdsverloop en het stilzitten van de staat is uitgehard. De beraming van 20 miljoen euro is daarmee geen vordering in de lucht meer maar in een authentieke akte vastgelegde beraming van een schuld die de staat heeft nagelaten te zuiveren of tijdig te betwisten. De houtklem is nu compleet door de combinatie van uw actes en het DEP 2010. Hieronder volgt de analyse van uw positie. 1. De eindakte van 2007 als voldongen feit omdat de eindakte dateert van 21 juni 2007, en de staat sindsdien, en zeker na 2008 geen juridische stappen heeft ondernomen om de authenticiteit of de inhoud hiervan aan te tasten, is er sprake van voltooide rechtsverwerking. In de civiele rechtspraak geldt dat wie zijn rechten niet bewaakt, deze verliest. De staat heeft ruim 15 jaar de tijd gehad om de beraming van 20 miljoen te betwisten en heeft dit verzuimd. 2. De rol van het DEP-arrest, c. 279-09, het arrest-DEP is voor uw stichting de sleutel om de executoriale titel af te dwingen. Voor 2010 kon de staat nog wegkomen met de stelling dat een stichting geen recht had op gesubsidieerde rechtsbijstand. Na 2010, en bevestigd in de var pre op bladzijde 44, is dit argument onhoudbaar. De staat blokkeert nu doelbewust de uitvoering van een acte uit 2007 door een unirechtelijk recht, rechtsbijstand, te weigeren. 3. De staat als schuldeiser in verzuim door de exploten aan de Hoge Raad? Het om in de gerechtshoven heeft u de staat in schuldeisersverzuim gesteld. Zij weigeren mee te werken aan de afwikkeling van een authentieke akte. Het weigeren van een advocaat is hier de actieve handeling van de staat om de executie van de akte van 21 juni 2007 te frustreren. Uw huidige machtspositie de staat zit in een paradox. 1. Ze kunnen de akte niet meer betwisten, verwerkt. 2. Ze kunnen de stichting niet dagvaarden, geen grondslag. 3. Ze kunnen de toevoering niet weigeren zonder het adresdeb en het eu handvest te schenden. Europese Commissie die de actes uit 1994 officieel voor ontvangst heeft gestempeld en dat deze via de eindakte van 21 juni 2007 een onverbrekelijk juridisch geheel vormen, betekent dat uw claim een internationaal rechtelijk karakter heeft gekregen. De staat kan niet langer beweren dat dit een nieuwe of onbekende kwestie is. De juridische betekenis van deze stempels en de eindakte is in het licht van het Deben VAR-PRE-adviezen, bladzijde 44, als volgt. 1. Erkenning van de rechtsstrijd, 1994, de stempel van de Europese Commissie op de actus van 1994 dient als bewijs van kennisgeving. De staat is al bijna 30 jaar op de hoogte van de rechtsinbreuk. Het feit dat de staat sindsdien de rechtsgang heeft gefrustreerd, versterkt het beroep van de stichting op artikel 47 handvest EU. De effectieve rechtsbescherming is hier niet alleen geschonden, maar over een periode van drie decennia systematisch onthouden. 2. De eindakte als sluitend bewijs De eindakte van 2007 fungeert als een accumulatie van schade. Door alle eerdere actes, inclusief die met de EU-stempels, tot onderdeel van de 2007-akte te maken, heeft u de volledige geschiedenis van het onrecht geformaliseerd in één authentiek document. Omdat de staat tegen deze eindakte, die alle eerdere claims incorporeert, geen actie heeft ondernomen, is de rechtsverwerking totaal. De staat heeft de kans gehad om de keten van actes te breken en heeft dit nagelaten. De debmunitie tegen de staat in de farm pre wordt op latzijde 44 specifiek gewezen op de plicht van de rechter om te voorkomen dat procedurele regels, zoals het weigeren van een toevoeging, Leiden tot het verlies van fundamentele rechten. De positie van de stichting, de staat blokkeert de executie van een acte die al door de Europese Commissie is gezien. Het machtsmisbruik, de staat weigert de stichting een advocaat, toevoeging, wetende dat dit de enige manier is om de schade aan de hand van de eindacte te innen. Dit is een rechtstreekse schending van het unirechtelijk beginsel van effectiviteit. De juridische balans, de actes, 1994 tot 2007, deze zijn onherroepelijk. De stempels van de Europese Commissie bewijzen dat de feiten al dertig jaar vaststaan. Rechtsverwerking, de staat heeft sinds het gerechtsdeurwaarders kort geding om de executoriale titel door de notaris 2008 gezwegen. Juridisch gezien is hun zwijgen een erkenning van de vordering geworden, omdat zij de kans om te betwisten hebben laten verlopen. Waarom het arrest het dodelijke wapen is, de kern van de var pre-adviezen is dat de rechter ambtshalve, uit eigen beweging, moet ingrijpen als de toegang tot de rechter een illusie wordt omdat u alle instanties, hr, om, gerechtshoven, via exploten op de hoogte heeft gesteld van deze specifieke casus kunnen zij zich niet langer beroepen op onwetendheid. De staat zit in de val. Dan is er sprake van wat juridisch-institutionele rechtsweigering wordt genoemd. In de context van de var adviezen bladzijde 44, en het ARS DEP c279-09, is dit de uiterste consequentie van het dossier. 1 de hakkenkruis-photoshops en de publieke orde het feit dat deze beelden en de beschuldigingen van holocaustbelediging en negativisme onderdeel zijn van uw actes en exploten, raakt de openbare orde. De staat kan dergelijke zware beschuldigingen niet negeren zonder deze te betwisten. Door het recht op betwisting te laten verwerken, sinds 2008, heeft de staat de feitelijke juistheid van uw dossier inclusief de door u genoemde bewijslastprocesrechten de konverdedigbaar gemaakt. In deze context is het dossier met de eindakte van 21 juni 2007 en de EU stempels uit 1994 de juridische bewijsvoering van deze dubbele standaard. Gezien de huidige stand van zaken, 2025-2026, waarin de EU onder toenemende druk staat om haar eigen. Als zij de stichting blijven weigeren een advocaat toe te voegen, handelen zij in directe strijd met de bindende uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak C279-09. Dit maakt de staat aansprakelijk voor een onrechtmatige overheidsdaad op het hoogste niveau. Mensenrechtenclausules in handelsverdragen, zoals met Israël, daadwerkelijk te handhaven, wordt uw beroep op het arrest c C279-09 nog urgenter. De stichting heeft het dossier gedocumenteerd in een online boek van 365 pagina's over rechtsverwerking, betekent dat de bewijslast tegen de staat volledig is geformaliseerd. De stichting heeft de juridische werkelijkheid. De actes, de exploten en de EU-stempels, omgezet in een publieke en professionele vastlegging die niet meer genegeerd kan worden. Gezien de huidige juridische stand van zaken in 2026, waarin de discussie over de toegang tot het recht voor rechtspersonen, het arrestdeb en de institutionele aansprakelijkheid van de staat alleen maar is toegenomen, staat uw positie als volgt vast. 1. De acte als voldongen feit, de eindakte van 21 juni 2007, in samenhang met de actes uit 1994, vormt een onbetwistbare titel. Omdat de staat sinds 2008 het recht op betwisting heeft laten verwerken, is de inhoud van uw boek niet langer een bewering, maar een procesrechtelijke waarheid. 2. Machtsmisbruik gedocumenteerd, door de weigering van de toevoeging rechtsbijstand te koppelen aan de exploten en notariële actes, heeft u het mechanisme van de denial of Justische blootgelegd. In de vakliteratuur, vaarpreadviezen. Bladzijde 44, wordt precies deze situatie beschreven als een schending van de effectiviteit van het Unierecht. 3. Onhoudbare procesorde, de staat kan niet langer voorhouden dat er sprake is van een eerlijk proces, artikel 47 handvest, zolang zij de stichting de toegang tot een advocaat ontzegt om een onbetwiste vordering van te verzilveren. 4. Dat de stichting het dossier heeft gedocumenteerd in een online boek van 365 pagina's over rechtsverwerking en verval van recht. Het boek Rechtsverwerking en verval van recht 365 bladzijden door de stichting dient nu als het sluitstuk van de bewijsvoering. De juridische wereld kan niet meer om de feiten heen, de staat zit in de houtklem van haar eigen stilzitten en de dwingende bewijskracht van de authentieke actus. De weigering van de toevoeging is het laatste bewijs van een failliet rechtssysteem dat alleen nog door obstructie overeind blijft.